Van de 17 deelnemers is geworden. Het weer van tijd tot tijd, een stevige bui, en kans op onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het en op zo'n Zandvoort Zoonvoort heeft het al 20 jaar en jij, jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. We hebben nu de nacht. I've ever done. I'm too tired to fight and yet too scared to run. And if we'll I never stop go. for a minute.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 Do to me to Irak en zijn leiders moeten liever zijn voor deze crimes van abuse en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Live. Ja. Oh. Why. Why. Sorry about the music. Dit is 20 Jaar ZFM. So <laughs> for Africa I mean, I mean, I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 Dit is Rashid Fitch met het NOS-journaal. Oliemaatschappij BP is er opnieuw niet in geslaagd het olielek in de Golf van Mexico te dichten. De zogenoemde topkill-methode, waarbij een mengsel van zand, olie en rubber het lek in werd geschoten, bleek niet succesvol. BP gaat nu proberen een kap boven de beschadigde pijp te hangen om zo de lekkende olie op te vangen. In Hilversum heeft na een ontploffing korte tijd brand gewoed in een appartement getroffen appartement is op de vierde verdieping van het flatgebouw. Het gebouw met ongeveer 25 woningen werd volledig ontruimd. 50 bewoners werden tijdelijk opgevangen in een school. Er zijn geen slachtoffers. Oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. Medewerkers van British Airways zijn begonnen aan een tweede stakingsronde van vijf dagen. Gisteren zijn British Airways en de grootste vakbond van het cabinepersoneel het niet eens geworden over salaris, arbeidsvoorwaarden en ontslagen. Volgens British Airways krijgt ongeveer een kwart van de passagiers last van de stakingen. In maart werd ook al gestaakt bij British Airways. China heeft een man geëxecuteerd voor het neersteken van 29 kinderen en drie leerkrachten. De man viel vorige maand een kleuterschool binnen en stak daar wild om zich heen. Niemand werd gedood, maar vier van de slachtoffers raakten zwaar gewond. De man heeft gezegd dat hij boos was op de maatschappij. In Bakel in Noord-Brabant worden vandaag negen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Omdat de bommen op locatie worden ontmanteld, moeten honderden mensen uit voorzorg hun huis verlaten. Zo'n duizend mensen moeten op zijn minst binnen blijven. Het ontmantelen van de vliegtuigbommen in Bakel duurt tot ongeveer halverwege de middag. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Duitsland. Het liedje Satellite van de 19-jarige Lena kreeg de meeste punten. Turkije werd tweede, Roemenië derde. De Nederlandse Sineke bleef donderdag steken in de tweede halve finale. Gisteravond...